7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Suriname is een lading hulpgoederen uit Nederland aangekomen. Het zijn vooral beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes... met een totale waarde van ongeveer 600.000 euro. De Surinaamse regering had vorige week om de hulp gevraagd. Volgende week volgt nog een zending. Dan worden 10 beademingsapparaten overgevlogen... en 50.000 coronatesten gedoneerd door het RIVM. Het aantal besmettingen in Suriname loopt nog elke dag op. Tot nu toe zijn er bijna 300 besmettingen gemeld. Acht mensen zijn in Suriname aan het coronavirus overleden. De politie heeft gisteravond in Hoorn twaalf mensen opgepakt... na een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pietersson Koen. Een omstreden kopstuk uit de VOC-tijd. De politie greep in toen betogers naar het standbeeld wilden gaan... wat de gemeente vooraf had verboden. Eén van de twaalf arrestanten had volgens de politie tegen het standbeeld geplast.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 Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken en hooguit een enkele buit, wordt 19 tot lokaal 24 graden. Morgen wat meer bewolking, komende week volop zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op dit moment staan er geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is. Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakkenpot.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 9... And that was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 That's strong reaching out Holding me through the darkest night